7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De doorrekening van het klimaatakkoord wordt 13 maart openbaar. Op verzoek van het kabinet analyseren het planbureau voor de leefomgeving en het centraal planbureau de afspraken om de broeikasgasuitstoot terug te dringen. Vorige week drong de voltallige oppositie in de Tweede Kamer erop aan de doorrekening nog voor de provinciale statenverkiezingen te bespreken. Die verkiezingen zijn 20 maart. De rapporten komen dus een week daarvoor. Het Zwaanse Openbaar Ministerie is een vooronderzoek gestart... ...naar de omstandigheden waarin de peuter Julin in de put kon vallen. De politie heeft inmiddels zijn ouders, de gravers van de put... ...en de eigenaren van het terrein verhoord. Zo'n onderzoek is gebruikelijk bij de vermissing van een kind. De tweejarige Julen verdween vorige week zondag... ...tijdens een bruiloft in Malaga. Volgens zijn vader is het jongetje in een put gevallen... ...en heeft hij zijn zoontje nog horen huilen. Duizenden reddingswerkers proberen het jongetje te bevrijden... Marktplaats en de Voedsel- en Warenautoriteit gaan samenwerken... om de verkoop van illegale producten en dierenhandel aan te pakken. Wanneer inspecteurs illegale producten of handel in dieren op Marktplaats zien... belooft Marktplaatsen met voorrang te verwijderen. Van aanbieders die meermaals worden betrapt wordt het account geblokkeerd. En het Russische antidopingsbureau Rusada behoudt zijn accreditatie. Dat heeft het wereldantidopingsagentschap WADA besloten... Rusada werd in 2015 geschorst... nadat was gebleken dat Russische sporters op grote schaal doping gebruikten. In september werd die schorsing weer opgeheven... maar Rusland moest wel gegevens van dopingtesten vrijgeven. In december weigerde Moskou nog mee te werken... maar deze week kreeg het WADA alsnog de opgevraagde laboratoriumgegevens. En dan het weer. Kans op sneeuwbuien. Al met al valt er op de meeste plaatsen zo'n 2 tot 4 centimeter sneeuw. Vannacht gaat het licht vriezen... Morgen is het bewolkt, ook kan er in het noordoosten nog wat sneeuw vallen. De temperatuur morgen schommelt overdag rond het vriespunt. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Beeldhoven en Huizen, nog wel 17 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. Drie kwartier oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Hilversum en Nieuwegein door technische problemen met de spitstroken. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oude Wetering, 2 kilometer en 10 minuten vertraging door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tom, Tom, Tom, Tom. cut it up one time.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 And the notes that last night was dope, dope, dope Some radio And <laughs> why not Everybody have sex I mean everybody Should be making love Come on now How many guys You know make love Let's talk about sex baby.